Maar de het is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 Op korte termijn bezuinigen is altijd slecht voor de groei, dus je moet maatregelen nemen die op lange termijn de overheidsfinanciën versterken, zegt CPB-directeur Teulings. Hij noemt daarbij als voorbeeld een eerdere verhoging van de AOW-leeftijd. Minister Verhagen zegt in een reactie dat we allemaal iets van de verslechterende economie zullen merken.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 Het weer opklaringen, maar van het westen uit ook weer buien. De wind is vooral op de Wadden stormachtig. Landinwaars neemt die af tot matig tot krachtig. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen weer buien en ook weer veel wind. En het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht Arnhem... tussen Knopen Lunetten en Veenendaal...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 ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu, nu.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 I'm um. Roze Rosa, Rosa, lief. In een havenstad, was jij eens mijn schat. Ik moest van je heen, liep je zo in, Want de beide zee, lokt een zee maar mee. Maar ik kom misschien heel gauw terug.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 Mie De Franken, om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar goddank.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 Weet soms waar, halleluja. Eenmaal is de zekere dag, halleluja. zijn gelijk Halleluja in Gods eeuwig koning.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 En voor u klaarstaan onder andere Henk van Montvoort met Lady Lorelei ook onderweg Charles Tuinenburg en de Melody Strings en is de volgende plaat van Hermien Timmerman met In het Wit oftewel We Gaan Trouwen In het wit met bloemen in mijn hand zo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 Zo zal het nooit meer zijn, lady, lady Loreley. Want zonder jou is de zon al eens schijn. Zonder jou aan mijn zij Lady, Lady Lorelay Heel de natuur Lijkt opeens niet meer blij Lady, Lady Lore. Om iets beminden, hij zag haar als zijn koningin met bloemen, geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging u mee met de smokkelwaas om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Laura niet aan de telefoon. Same rules, Baba.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 Vooruit Tommy die heen is gegaan, het was nog voor haar dat hij leeft en stil. play, hey.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 Achter op je brommer zit en je zingt voor mij de nieuwste hit, dan zie ik in gedachten op of Elvis. Maar je kussen in de maren schijn kunnen nooit van clip of Elvis zijn en ik vind jouw kussen zo fijn. Ik hou van klif. ik hou van Elvis, maar het mist.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 Ik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 Nee, Zandvoort Zandvoort Met Mario Zandvoort Ik ben 17 jaar Daan jong Ik ben 17 jaar Ik hou van een zon, Ben ik daarom slecht Ben ik daarom slecht Ik ben 17 jaar Ik deel het naar dood Ik ben 17 jaar Ik hou van een zon, Ben ik daarom slecht Ben ik daarom slecht Je leeft Leest in de kranten, is mis met de jeugd, zijn allemaal dozens. Er is er niet meer die deugd, maar ik ben 17 jaar, daar van een jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een zong, ben ik daarom slecht. Ben ik daarom slecht. Soms kijken de mensen mee ontrouwend aan.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 ik ben 17 jaar, daarvoor een dag rond jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een som, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht.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 En zwart sperde het meestal zijn gapende muur.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 Af, tot hakken en graven, als nedere slaven. Hun brood maar op de grond, hun graf. Een kreet klonk in het rond, er is brand in de mei.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 Samen, samen.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 Zicht geensens nodig bij de snoepfabriek Dus als Jamin zich sluit ah! Roopt hij vol blijdschap uit.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 Ik moet u doen bemerken Dat er een gevaar in zit Want bonbons en suikeren werken Schaden het gebit De dus puzzel met beleid hey! Als gij uw aandacht weet Aan wie. drie Suikerzoete meisjes in de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin niet te was naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Want de snoepjes van Jamin Die honderd men in het gezin Daar zijn De misjes Ja, de misjes van de suikerwerkfabriek In uh. de suikerwerk heeft elke heren wel zin Ze dus uh. zijn altijd weer de uitgang Van de suikerwerkfabriek Van de snoepjes van Jamin Die pak je uit Die pak je uit, die pak je uit en pik je in. Schuildend voor de vuile zon